9 uur. Zit van der Linde met het NOS Journaal. Chemiecomplex Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de giftige rook die twee weken geleden ontsnapte van het terrein. In een verklaring schrijft Gemmelot dat het er alles aan gaat doen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. De rook die stikstofoxide bevatte, was afkomstig van een van de salpeterzuurfabrieken bij Geleen. Volgens Gemmelot was het ongeluk het gevolg van een combinatie van menselijke en technische oorzaken. Meer details over het ongeluk gaf het chemiebedrijf niet. FC Utrecht wil dat het dak van het stadion Galgewaard nogmaals wordt gecontroleerd. Het stadion is door dezelfde bouwers gebouwd als het AZ-stadion, waarvan een week geleden een deel van het dak instortte.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 Bij Paleis Noordeinde hebben mensen bloemen neergelegd voor prinses Christina. Zij overleed gisteren op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. De stallen en de tuin bij het paleis waren vanwege het overlijden vandaag gesloten. Toch waren toeristen en bezoekers naar Den Haag gekomen. De koninklijke familie neemt afscheid van prinses Christina... in de koepel van Vagel in de paleistuin. Die tuin blijft daarom tot vrijdag dicht. Donderdag wordt de prinses in besloten kring gecremeerd. Ajax heeft vanavond met 4-1 gewonnen bij VVV Venlo. Vooral na de rust werd er gescoord. Met een penalty van Tadic en doelpunten van Ziyech, Huntelaar en Neres... passeerde Ajax simpel VVV. Allo Den Haag verloor in eigen huis met 2-1 van Sparta. De wedstrijd Emmen-Heerenveen is nog bezig. En het weer. Vanavond valt vooral in het noordoosten nog een bui. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht gaat het opnieuw langere tijd regenen. Morgenochtend trekt de regen langzaam weg. In de middag komt de zon er soms bij. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon Zee. Zandvoort is de zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalks Main Stage. The Vest House, Club, Tech House, Deep House, DJs, and more. Nightwalks Main Stage. Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and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 Surrender to the beat. Give it one more breath. Heart pounding in my chest. Oh yeah, you're not rocking with the best. Oh yeah. Yes! <laughs> Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. Straks een beetje shownieuws. Ook de partyupdate, wat voor leuke feestjes. Zijn er allemaal gaande vanavond. En natuurlijk straks de, de team boven beste Plaat van de dansvoet. Tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes. En zoals in het derde uurtje vliegen we helemaal in Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavus Kelly. Maar voor nu nog even lekkere muziek. Zometeen. meteen rustpuntje op je radio. Ik heb het nummer gehoord. Ik heb hem live gehoord, moet ik eerlijk bekennen. En ik vond hem echt fantastisch. Uh, Basie heet hij. Met twee zetten. En uh, hij zingt I-F-L-I. Uh, -I, oftewel I fucking love you. Die hoor je zo meteen. eerste eerst de EVSV met We Got That Cool. Dat doe ik samen met Afrojack en Icona Pop. En... Uh, ja, oude tijden in leven. Jaren 90, Crystal Waters. Die muziek hoi. La die, Lara da was het volgens mij. Lang geleden. Misschien nog voor je tijd, maar ik kan het me nog heel goed herinneren. Dat nu op de radio EWSV met We Got That Cool. I something sweet and it's not in my body.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 Film. We got what we need A love song, would you sing it? If I need to bail out of jail, would you bring it? If I win, then we're up. If we fail, then we bring it. I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I I fucking love you. I I guess what I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I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 Dat was Muziek, de opvolger van Moment. Dat was Crisscross Cross Amsterdam. Samen zijn met Nielsen met Ik sta jou beter. Uh, ja, ik heb mijn bedenkingen. Ik denk dat die niet zo goed wordt als uh, Moment. En wat ik dan weer wel... Uh, niet zo'n goede plaat, maar... Ja, laten we eerlijk bekennen. Het zijn allemaal covers, hè. Covers alleen dan met de Nederlandse tekst. Maar ja, toch scoort het gewoon heel erg goed. Crisscross Cross Amsterdam met Nielsen Hoordeje. En daarvoor horen we de Bazzi met I fucking love you. Ik heb nog een beetje shownieuws. R&B zanger Galit, die organiseert een concert voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in El Paso. Het was uh, vorige week in Texas, hè. het eerste weekend van augustus uh, werden daar 22 mensen van het leven beroofd, omdat er weer een of andere gek en hekel had aan Mexicanen en die dacht van, uh, ik haal die track over. Ja, rare mensen in deze wereld. En uh, Glenn en Ferrari, die uh, heeft zelf nooit hitlijsten weten te bereiken met zijn nummer duurt te lang. Maar hij is niet beetje jaloers over het succes dat de zangeresse Davina Michelle met het lied heeft. De muziekproducent en rapper vindt de zanger belachelijk goed. En ja, hij is vanaf het moment dat ze is begonnen met de carrière, is bij haar geweest. En uh, ja... <lacht> Het is een wereldhit geworden, in Nederland al. Een nationale hit. En Mariah Carey, Mariah Carey moet ik zeggen. Die gaat een thema liedje schrijven en zingen van uh, Mixed-ish. De spin-off van de comedy-serie Black-ish. Die in september in première gaat. Ter eigen gezegd is de zangeres groot fan van de twee series. En de maker ervan. En uh, ja, ze gaat het thema liedje zingen. Dus dat is hartstikke leuk. Hè? Zie je waarom zijn antwoord? Ik lul weer veel te veel. Je zit natuurlijk te, te wachten op de muziek. Want daarom zit je natuurlijk op de zaterdagavond aan je radio geluisterd. We zijn de partyupdate van deze muziek. Lucas en Steve en Deep End met Long Way Home door de intern remix. size. Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk, night Centrum van Zandvoorde, muziek van La Fuente. Samen met Boris Smit, met Kadavé uh, En daarvoor muziek van Bakermat. Bayana, een beetje allemaal Afrikaanse muziek. Een beetje Latina, zoals we dat vroeger noemden. Tegenwoordig, ja, hè, allemaal uh, mooie benamingen. Maar uh, de house scene is een beetje kleiner geworden. Al moet ik me kennen, ik ben van de house scene. Maar uh, tegenwoordig, techno, trance en uh, hardstyle... Dat doet het veel en veel beter dan... Uh, het house-genre, maar uh, ik, uh, ik ben nog steeds voorstander van het house-genre. Zie je wel de Party-update? Wat een leuke om we gaan op deze zaterdag 10 augustus alweer. 10 augustus 2019. Als eerste we beginnen we natuurlijk even met Escape in Amsterdam. Vanavond het de week geweest Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En dat is wel uh, House of eigenlijk worden tegenwoordig Big Room genoemd. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Dennis Quinn en uh, Cheesy Pearl. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam het weekendse feestje A Brainwash. En als we even doorlopen, dan houden we aan de linkerkant de Escape. En dan komen we aan de rechterkant, moet je even een stukje oversteken. Dan komen we bij Club R. Vanavond de uh, Favela. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Zelfde tijd trouwens als uh, Escape. Club Air vanavond uh, favela. Voor meer informatie, check de website air.nl. Met onder andere de main area, favela, somme, systema, Balbino, Ravina, Bad Guys, Miguel, Keidel, Gorotje, Raoul, Alexander, Ape Solids en many more. In area 2 en area 3 is ook wat te doen, maar uh, ja, daar kom je achter als je er naartoe gaat vanavond. In Club Air, vanaf het LVB, welkom met uh, favela. En nog een wekelijks feestje in Amsterdam is natuurlijk Encore. Wordt iedere week weer gehouden in de Melkweg. Het begint rond de klok van middernacht tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie checken de website EncoreAmsterdam.nl. Met onder andere Colorful SS, Wax Friend, DJ Prime. En hosted bij Flavio Major Montiero. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijks feestje Encore. En wij waren vandaag de hele dag in de recreatiegebied Sparenwouden zoals het zo mooi heet. We hadden vandaag Dance Valley 2019, 25 jaar anniversary. 25 jaar bestaat het al. En kan je vertellen, de eerste editie was ik erbij. De tweede ook, de derde ook. En daarna werd het wat rustiger. En de laatste drie edities heb ik er ook weer bij geplakt. Maar inmiddels bestaat het al 25 jaar. Het was middag begonnen, vanmiddag om 12 uur en uh, ja, om 11 uur straks is het weer afgelopen. Voor meer informatie als je het gemist hebt, check eventjes uh, dancevalley.com. En uh, onder andere Chris Cross Amsterdam waren aanwezig. Die band, Mastop, Thomas Newton, Chucky e. was er, verder Legrand, Oumet Oskar... Die is uh, volgens mij nu aan het draaien. Ferdinand LeGrand heeft net uh, afgesloten. En uh, David Cueta sluit de main stage af. En de MC is uh, Marbo. En dan hebben we nog, een, uh, ja, nog veel meer podia's te doen. Want Dance Valley bestaat uit meerdere podia's. Dat hebben we hebben onder andere Biggie, Busy, Dina, Rock, Freddy Modero... en uh, ja, Max Wallen, April Gray. Dave Roefing komt ook voorbij. Of die is voorbij gekomen. En, uh, we hebben ook nog een trance stage. Very Korsten uh, is er straks geweest. Will uh, Atkins is nu aan het draaien. Straks nog even. Uh... Nee, trouwens, Will Atkins is al klaar. En het laatste is uh, Simon Patterson... die op dit moment op het podium staat. Uh, op het Trance podium. Op Dance Valley. En ook uh, het Techno, uh, techno podium. Op dit moment uh, Umek aan het draaien als afsluiting. En op de hardcore uh, hardstyle steeds uh, hebben we Lady Damage op dit moment. En vanaf 10 uur uh, Scarface... En uh, het Crazy Land uh, gebeuren is uh, op dit moment nog Co.C. en we zometeen Tony Jr. En dan hebben we nog Crossover Hard Hosted bij Rebel City. Dat is op dit moment met Crichton en de MC is The Russian. En het laatste podium is Club Onderste de Dat van uh, die andere radiozender hè. Niet 538, niet Q Music, niet Sky, maar uh, Slam. Op dit moment uh, hebben we Billy the Kids en Chris Deluxe, uh, die hebben het afgesloten... Nou ja, ze zijn volgens mij alweer aan de borrel. Of ze zijn alweer naar het volgende feest. We zitten in het vliegtuig. Op dit moment nog Maddox. Die is er nu aan het afsluiten. Dus uh, Dance Valley was dat uh, 25 jaar anniversary. En morgen, als je er echt van houdt... Uh, morgen worden alle podia's uh, worden eventjes uh, decoratie aangepast. En dan is het tijd voor uh, Dutch Valley met onder andere Geert Jolingen. Dus, uh, hè, leuk. En natuurlijk ook vandaag hadden we Lake Dance in uh, Aquabest, hè? Dat is in Best. En dat duurt tot vanavond 12 uur. Morgen ook, geloof ik trouwens. Voor meer informatie checken, uh, lakedance.nl met onder andere Showtag, B-Band, Julian Jordan, Justin Milo, Todd Terry, Roog, Sandy Rivera, Nick Curley, Bjorn Wolf, Billy the Kid, Jacqueline Hyde, Child's Play, Chris Deluxe. Nou een heleboel, gewoon even kijken op uh, lakedance.nl En morgen is het ook nog dus uh, volgens mij, dus het komt helemaal goed hè. Zie je hem antwoord? Ik geloof weer veel te veel, want je zit natuurlijk aan je radio gekluisterd voor de muziek. Wat dacht je van een unknown artist, een beetje een onbekend plaats? White labeltje noemen we dat zo en het is het piano dance. Ja. Zonfoort. Mario Zonfoort. Mario de plaat, the The The The The The The The Dan Todd uh, Edwards, samen met Sinden... met Deeper. De Gorgon City remix. En daarvoor de c pen Met The Flip. En ze werden te tijd... voor de Nightwalk 10. Oftewel de 10-boven beste plaats voor de dansroep. Deze week op 10, Mike Veel. ...het Music is the answer. Op 9, RoboSonic en Varric Dawn. Met In My Arms, de Cubico remix. Uh, extended remix, wel te verstaan. Op 8 deze week had Sins 82. Nummer Therapy, dus samen met Alice Mills, op zeven King met Raw, op zes Starters, waar kennen we die toch van, met Music Sounds Better With You, die gaat volgens mij elk jaar wordt hij weer opnieuw in de lijsten geknoopt. want hij is gewoon goed, dus Music Sounds Better With You, Starters dus op zes, en op vijf Martin Ikin en Haley mee met How I Feel, op vier Todd Edwards en Zinden, dat hij zojuist horen met Deeper, de Gorgon City Extended Remix, op drie deze week, Laurent Garnier en Chambray met Feeling Good op twee. Pete Hell's Big Love, de David Pang Extended Remix, ook een gauw oude klassieker die weer opnieuw in de jasjes is gestoken. En dit keer door David Pang. en hij is echt een rammer. En deze week op één, Roberto Sures met Joyce, een beetje bijzondere plaat. Hij is apart, je moet er even aan wennen, maar als je hem drie keer gehoord hebt, dan gaat hij leuk worden. En daarvoor is je nummer 1 in de Nightwalk... 10. Roberto Sores met Joyce. wordt hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Nice. We samen met Luca de Bonnere, met uh, Manos Paribas. en dan voor muziek van uh, Roberto Sorreis. Met Joyce, de nummer 1 uit Nightwalk 10. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, want uh, zometeen het nieuws zijn weer. Dus we zijn nog twee uur lang bij, met zometeen op tien. DJ Mousel met zijn Global House vibes. En straks vanaf elf uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavascali. Voor nu nog eventjes muziek. De nummer 2, Walk 10. Uh, Piet Heller met Big Love. De David Pang en Standard. Maar eerst hier Laurent Garnier. En Jean Bray met Feeling Good. En ik zeg tot zometeen. Na de break.